Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En Zandwoord heeft het nog steeds een zeer goede morgen vanuit Hotel Hoofdland. Allereerst een, een heel, heel gelukkig, gelukkig nieuwjaar. nieuwjaar. 3 januari, we zijn alweer begonnen, het drie dagen verder. Gisteren was de receptie was weer gezellig druk. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Um, goedemorgen, Ben Zonneveld. Gezellig ja. dat je er weer bent. We beginnen. We, uh, onze eerste gast, Peter Bluis, zit al aan tafel. En het onderwerp is nieuwe ondernemer. Bluisbelastingen. Zeg ik dat goed, Peter? Uh, P. Uh, bluis, bluis Belastingadvies. Kijk, daar gaan we. Dat is vaak ingeschreven Kijk. bij de Kamer Kijk. van Koophandel. Okay. Daarna komt uh, Werner Koenraad. en Die gaat ons uitgebreid over een aantal onderwerpen vertellen. Waaronder de strandtent, de strandpachters, enzovoort, enzovoort. Ja, en dat doet hij dus met uh, behoorlijke tijd, hè? Tot elf ja. uur. Nou, na 11 uur uh, komt meneer Schaap. Meneer Schaap is een korrivé in het NZH Museum. En die neemt daar afscheid. Ja, maar hij blijft nog wel betrokken, hoor. Bij het museum, uh, zei hij. Uh, daarna komen... Uh, twee bestuursleden van het uh, Zandvoorts Mannenkoor. Mitchell van der Waal en Ipe Brune, En die gaan ons vertellen over een heel bijzonder project van het Zandvoortsmannenkoor. Ik ben zeer benieuwd. Ja. Daarna Hans Houweling over het Alzheimer Café. En uh, wij moeten nog even vertellen dat Thomas en Jonas de regie voeren. En de techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gedi Rutte die tekenen voor de redactie. Gert van Kuik doet ook de koffie en de rest. En wij presenteren het wel. Ja, een beetje. wij gaan beginnen. Peter zit al tegenover ons. Peter Luijs, ja. of het zijn de lood of het is een belastingkantoor. Van alles wat. We zijn van alle markten thuis. Montbey Hilderin kan ook nog. Ja, toneelspeler is ook. Uh... Die is me ook weggelegd, ja, dat ik dat mag doen. Dat is wel een mooie link naar een nieuw bedrijf. Ja, ja. Uh, het, hoezo? Ik begrijp, ik begrijp de link niet helemaal, uh, <lacht> um, Kijk, Ik speel al jaren toneel. Dus. Ja, <lacht> ja. Daarom, moet, nou, moet ja, je hoeft niet te voor een toneelvereniging natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. <lacht> um, Peter, je bent uh, lang in <lacht> dienst geweest bij iedereen en alles om, uh, om van alles te doen. Ja, ik, uh, ik heb uh, 21 jaar uh, gewerkt... voor een administratiekantoor hier in Zandvoort... van de Graaf Accountants. En dat bedrijf dat is uiteindelijk overgenomen... door uh, Walgemoed destijds. Die vervolgens weer gefuseerd is met BDO. Uh, ja, de, in, in Accountantsland... Uh, die zijn voortdurend in beweging. Men nemen elkaar allemaal over. En uh, uiteindelijk uh, werk je dus bij een kantoor... Uh, waar zo'n 2000 man uh, vertegenwoordigd zijn... En en uh, ja, het is natuurlijk ook zo dat hoge bomen veel wind uh, vangen. Uh, door de crisis uh, zijn toch de grotere kantoren het eerst aan de beurt voor wat uh, afslanken betreft. En uh, men vond het uh, toch wel raadzaam om uh, de oudjes zoals ik, om die wat aan de kant te gaan schuiven. En uh, dat was voor mij aanleiding om zeg maar het, uh, het zelfstandig ondernemerschap uh, op me te gaan nemen. Is het... Uh... Je zegt de hoogboom van gewend. De grote kantoren die gaan het eerste snijden. Ja. Ik had juist gedacht dat het andersom zou zijn. Uh, nou, de eenlingen ik... eerder zouden afvallen als de grote bedrijven. Uh. Eenlingen vallen ook af, maar dat heeft dan met kwaliteit te maken. Uh, de groten uh, waarborgen uh, kwaliteit. Maar er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En de ondernemers uh, moeten uiteraard hun jaarrekeningen en aangiftes verzorgen, maar uh, uh, willen dat zo goedkoop mogelijk oh. proberen te doen. Nou, de, de, de, de Big Five waar ik dan uh, gewerkt heb, dat zijn toch uh, bedrijven die een behoorlijk tarief hanteren. En als het daar gesneden kan worden, dan zal de ondernemer dat niet nalaten. Ja, en dan blijft natuurlijk een, een scala van ondernemers over waar je uit kan kiezen. Mm -hmm. En dan mag je hopen dat, uh, dat je terecht komt bij een kantoor uh, die ook ter kundig is. Dus en dat is best wel lastig. Dus is eigenlijk, uh, als je die tarieven ziet stijgen, dan ga je als, uh, als klant ga je een beetje shoppen naar, uh, naar andere ja, uh, bedrijven. Ja, vroeger had je een, account voor een, een accountant voor het leven. Ja. En uh, er werd ook tegenop ge gezien als, uh, als waarheid het uh, God hemzelf. Nou, dat is al lang niet meer zo. Van dat van dat sokken van het voetstokje. Is, is is inderdaad al afgedonderd, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja, de klant wordt steeds kritischer. En mondiger uiteraard. En uh, shoppen, dat is inderdaad van deze tijd. En hoe? Kom je aan je klanten? Neem je klanten, heb je klanten meegenomen of ga je een heel? Ja, lang, in, in, uh, de, in de loop der jaren heb je natuurlijk een, een, een netwerk en een kenniskring om je heen vergaat. Nee. En voortdurend te vragen van, <coughs> goh Pet, zou jij me niet kunnen helpen bij het vullen, invullen van de aangifte en dergelijke. Nou, dat doe je dan uh, mondjesmaat. Maar uh, na 2008 zie je inderdaad aankomen dat het, dat het langzaam maar zeker mis dreigt te gaan. En je begint wat vaker ja te zeggen. Dus inmiddels euh, heb ik twee jaar geleden al besloten om in plaats van vijf dagen, vier dagen te gaan werken. En die ene dag te reserveren voor de mensen die zo nodig euh, advies van mij willen hebben. Ja. Euh, nou, 1 november jongsleden is er dan een einde gekomen aan mijn loondienstcarrière. Er zijn een aantal uh, cliënten die, uh, die meegegaan zijn met mij. Die goed overleg met mijn uh, oude werkgever. En uh, inmiddels, uh, ja, ik heb uh, niet gesolliciteerd, maar uh, vanuit allerlei hoeken uh, komen er mensen en bedrijven ook uh, naar mij toe van... Goh, ik hoor dat jij uh, niet meer werkt. Uh, zou jij wat voor mij kunnen betekenen? Nou ja, graag. De, nou, de opmerking, ik hoor dat jij niet meer werkt, vind ik wel zo leuk. <laughs> nou ja, oké. <okay. laughs> niet, uh, <coughs> ja. niet in loondienst. Niet in loondienst. En uh, inderdaad, het gaat natuurlijk uh, in, in, in, in, uh, in het zandvoort zijn omsteken als een vuur... dat iemand een soort van uh, zichzelf vrijgespeeld heeft. Uh, er zijn natuurlijk wel clausules dat je geen klanten mee mag nemen... maar dat heb je dat veel verlegd. Klopt. Overlegd, uh, uh, klopt. Ja. Er staat uh, Peter Bluijs Belastingadvies... Maar dat gaat neem ik aan wel iets verder? Uh, gaat iets verder inderdaad. Uh, alleen belastingadvisering is uh, ja, een uit de hand ge uh, gelopen hobby. Uh, ik heb begint dat met het invullen van een formulier voor iemand anders? Uh, daar begint, mee, mee, ja. he. he? begint het mee. Ja. En, maar, maar dat is natuurlijk veel en veel, uh, veel dieper kan dat gaan. Uh, het uiteindelijke resultaat is inderdaad het invullen van een aangiftebeget. Maar daar zitten natuurlijk zoveel haken hoog aan. Uh, het wetboek uh, van de Nederlandse vissers, is behoorlijk dik. Mm. En uh, iedereen wordt geacht de wet te kennen. Nou, geloof me, niet iedereen kent ja, de wet. Ja, dat vind ik wel zo'n mooie uitspraak. Die, die doen wel meer mensen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, inderdaad. En, en gelukkig maar, want anders liep iedereen met zo'n hoofd. Ja. Nou, daarnaast uh, bemoei ik me ook inderdaad met het verzorgen van administraties... en het samenstellen van de jaarrekeningen. Dat is een noodzakelijk kwaad. Dat moet iedereen doen in Nederland die zelfstandig ondernemer is. Voor bedrijven doen Voor bedrijven, ja. Nou zeker uh, ZZP'ers ja, en uh, bedrijven ja, ja, ja. moeten dat doen. Ja. Dus die komen vanzelf... Peet, uh, kan je me helpen? En dan wordt het gesprek gevoerd en bla bla bla. Dan maakt er goede afspraken mee. Ja, het, het aantal ZZP'ers is uh, de laatste jaren hand over hand gegroeid. In Zandvoort stikken ervan. In Zandvoort, niet alleen. In, in heel Nederland is dat een, uh, een, een behoorlijk groeiend uh, fenomeen. Eigenlijk... Uh, heb ik daar een beetje een hekel aan? Want uh, Nederland wordt geacht een verzorgingsstaat te zijn. Op het moment dat je werkloos wordt of arbeidsongeschikt wordt, is er altijd wel een, een wetje uh, waardoor je zeg maar gewaarborgd bent van mm -hmm. inkomen. Alleen de ZZP'er, dat, uh, dat is iemand die uh, ja, eigenlijk aan de heiden is overgelaten. Uh, een werkgever kan heel makkelijk van hem af. Door het contract te verscheuren, als er überhaupt al een contract bestaat. Uh, wordt de goede man ziek? Nou, laten we hopen dat hij een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft getroffen. Maar ja, Anders heeft hij dus niks. Is, is dat niet een beetje zijn eigen schuld? Ik chargeer dat, want uh, in, in, in de goede tijd... en dan kijk even bijvoorbeeld in de bouw... Als jij, uh, normaal zat iedereen in de bouw en die ging dus morgens heen en die ging wat doen en klaar. Op een gegeven moment dachten de kamermachinisten van, hé, hey, laat mij eens even meer betalen. Ik, uh, ik word ZZP'er. En die liet zich inhuren door een bedrijf. Nu draait die klok andersom. En wordt die niet zo vaak meer ingehuurd. Dus ja, dat is juist. Ik, ik, heb, ik, ik heb zoiets van, ja, is het niet een beetje jij schuld dat je ZZP'er geworden bent? En nu zeg je het andersom. En ik ben het met een je eens dat de ZZP'er uh, uh, overgeleverd is aan uh, zijn gezonde verstand? Want als je dat niet doet, dan zit hij in de problemen. De afgelopen weken heeft er een verhaal in Hans Dagblad... steeds gestaan als een soort serie van een ZZP'er... die zijn eigen huis aan het opeten was. Komt dat doordat hij zichzelf dan niet goed afgedekt heeft? Nou, twee dingen. De werkgevers stellen zich wat makkelijker op dan voorheen. Ik vind dat je als werkgever ook een zorgplicht hebt... naar je werknemers toe. Maar eigenlijk is het geen werknemer van je. Nee, dat klopt. Maar ik vind toch dat die zorgplicht aanwezig moet okay. zijn. He, uh, je maakt gebruik van iemands diensten en ik vind dat, uh, dat dat verder moet gaan dan alleen maar het afnemen van een bepaalde dienst. Mm -hmm. En ook uh, wat verder te kijken, hoe zit het met je pensioenvoorziening, hoe zit het met je arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat vind ik twee elementen die zeg maar de ZZP'er uh, niet automatisch bij zich heeft En dat is een, een kwalijke zaak. Moet hij daar zelf voor zorgen dan? Voor dan, moet zelf, dan moet hij zelf ja? voor zorgen. Ja. Nou, dus eigenlijk uh, zou het, beste, het uh, ja. zou een adviesbureau voor ZZP'ers ook niet stom zijn? Nee. Nee, zeker niet. En, uh, mijn devies en advies is inderdaad ook uh, allemaal leuk en aardig om ZZP'er te worden. Uh, zeker het tarief wat je kan hanteren, dat ligt dan uh, meestal boven het, het, het, het bruto loon wat je normaal gesproken van een werkgever zou mogen verwachten. Maar dat, dat, dat loon tussen aanhalingstekens wat je dan krijgt, dat moet je dus gaan splitsen in een, een deel wat je moet reserveren voor de belastingdienst uiteindelijk, ja. een deel voor je pensioen en een deel voor een, voor een eventuele arbeidsongeschiktheid. En wat je eigenlijk zegt is dat je merkt dat een aantal zzp'ers dat niet doet. Uh, zeker. Ja. En uh, zeker de, de zzp'ers die uh, zeg maar hun tijd niet vol kunnen maken. Die dus uh, een, een klein inkomen hebben. Nou ja, waar ga je dan op bezuinigen? Dan ga je bezuinigen op zaken die ver in de toekomst liggen. Met name de pensioenvoorziening. Ja, ja en dan kom je ja, dus ja, achter als je goed. straks 67 bent dat je alleen maar AOW krijgt. Dan ben je er ja, ook niet vrolijk Dan, van, dan heb je dan een groot ja. probleem. Ja. Uh, de, de zorgstaat, vond ik ook wel een mooie opmerking. Zit uh, je zo in elkaar dat wij uh, verzorgd moeten worden? Uh, het is ook gedeeltelijk je eigen verantwoording uiteraard. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd calamiteiten die, die je onderweg kan tegenkomen. Kijk, als je jong bent, 20, 25 jaar. Oh, eh, nou, dat denk je geen, niet. Geen, geen zee is te hoog. Alles kan je aan totdat... Die auto net op tijd. Uh, of juist net niet op tijd gestopt is. Ja. en in het ziekenhuis belandt, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, daar zijn de gevolgen niet te overzien. En. Uh, ik, ik, ik vind het toch altijd wel handig. om een waarschuwend vingertje op te steken. van. jongens, ook al zit je nog zo lekker in elkaar. denk aan dit soort calamiteiten. Ja, dat. En volkomen terecht, uh, uh, jongelui denken daar niet, niet, uh, niet als, als vanzelf bijna. Nou, en en, en woord, hoe ouder je wordt, hoe meer je er gaat over nadenken. Nee. Maar we precies wat je zegt, je zal maar een, uh, een ongelukje meemaken nee. en, en je bent verkeerd. Um, belastingen. Wij ja. willen natuurlijk wel de gouden tip horen. De gouden tip. Uh, zorg dat je in het hoogste tarief terechtkomt. 52% betalen is veel, maar je houdt nog altijd 48% over. Oh. Oh. <laughs> hoe meer je betaalt, ja. hoe meer je overhoudt. Ja, is dat, ja dat vind zo? ik wel. Ja, is dat zo? Er staat nogal uh, in de belastingwereld ook een en ander te veranderen. Uh, tarieven gaan uh, verwisselen. Ja, vooral in Europees verband natuurlijk. Hè. Kijk, gaan, we, gaan wij naar een Europees belastingstelsel toe, denk je? Dat zou zomaar kunnen, ja. ja je hebt natuurlijk al de, de EU. Uh, dat is al een eerste aanzet, zeg maar, om de boel te normaliseren. En uh, alle landen kijken natuurlijk uiteraard naar elkaar. Uh, Nederland uh, heeft een bepaalde positie in, in Europa. Uh, en uh, die probeert natuurlijk uh, zoveel ondernemers naar uh, Nederland toe te lokken. En uh, ja, elk land doet dat voor zich. En als je dan op een gegeven moment een, een gelijk tarief hebt, dan is dus de drive om naar een bepaald land te gaan, uh, omdat de belasting uh, daar wat gematigder is dan in andere landen. Ja, die drive is dan weg. En dan zou je dus op andere manieren uh, je klanten moeten lokken. Nou, nu, is, nu, is het, nu is het nog zo dat Nederland een soort belastingvoordeel uh, doet aan, uh, aan internationale bedrijven. Ja, dat doet eigenlijk elk land wel. Uh. Maar we vinden het nog steeds leuk om naar Nederland te komen. Ja, maar, maar in Nederland is het ook mogelijk, en dat gebeurt ook in andere landen, dat uh, met, met name de hele grote bedrijven, die, die hebben ook onlangs in het nieuws gestaan, uh, toch bepaalde voordeeltjes gegund wordt, naast uh, zeg maar wat uh, in het dikke wetboek uh, van de fiscaliteit staat, ja. uh, om die uh, bedrijven naar Nederland toe te lokken. Ja, uh, dat is eigenlijk niet uh, com il faut, zoals de Fransen zeggen. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar, ja, maar het gebeurt toch? Het gebeurt uh, toch. Het, het, het gebeurt, en is het niet de belastingen, dan zal het wel een ander voordeel zijn waarschijnlijk. Want je wilt toch dat uh, geld in jouw land blijft circuleren. Ja. Ja. Klopt. Want als mensen met z'n allen naar België gaan, dan uh, komt er in Nederland ook een probleem. Ja. Um, er is uitstel tot mei, waarom is dat? Iedereen mag een maand uh, langer. Ja, dat klopt. Uh, het is zo dat uh, elke werkgever dient in de maand januari. zeg maar. alle gegevens. voor wat uh, loon uh, betreft. Ja? Uh, de banken. Uh, wat betreft saldies van schulden en bezittingen. Uh, dat moet doorgegeven worden aan de Belastingdienst. Nou, dat is een gigantische uh, datastroom. Dat, dat hou je niet voor mogelijk. hoeveel cijfertjes er. Dus zeg maar via de digitale snelweg naar de fiscus toe gaan. Ehm... Um. Vanaf maart dat, uh, was, uh, was het zo dat je dan ook de aangifte uh, kon downloaden bij de Belastingdienst. En uh, dan had je maar een maand de tijd om die aangifte uh, te verzorgen. Nou, die tijd uh, vindt de Belastingdienst wat aan de korte kant. Dus dat hebben ze met een maandje verlengd. Dus uh, de maand maart en april uh, kan je gebruiken om de gegevens van de Belastingdienst te downloaden. En je aangifte verder te kopen. Ik vind het toch wel grappig, want vroeger ja. moest je dat handmatig doen en dan ja. moest dat ene. En nu zijn we gedigitaliseerd. En dan lukt dat ineens niet meer. Maar wordt er veel digitaal uh, uh, ja, nou, belasting Ja, wel is. Wel. ja de, de ondernemers moeten dat. Okay. Die hebben geen keus. Ja. Uh, particulieren zijn de enigen eigenlijk die uh, die, die keus nog wel hebben. Ja. Maar er wordt uh, mondjesmaat gebruik van gemaakt. van uh, de, dus zeg maar het handmatige verhaal. Ja. De Fisker stuurt al lang geen aangiftebiljetten nee. meer toe. Nee. Die stuurt alleen maar een uitnodiging tot het doen van aangifte. En dat gebeurt nou, in, ik denk in 90% van de gevallen digitaal. Zijn er nog veel mensen die dat vergeten? Uh, ja, dat, dat, zijn hele, dat zijn er een heleboel. Maar ook daar heeft de fiscus in voorzien. Ik krijg de herinnering thuis. Als jij je aangifte vergeet, krijg je de herinnering. Uh, vervolgens krijg je een aanmaning. Als je die aanmaning gehad hebt, dan heb je nog tien werkdagen de tijd... om de aangifte te verzorgen. Uh, zo niet, dan volgt er een Amtshalve aanslag. Nou, en dan is het feest compleet. Want dan, dan, dan, dan krijg je een aanslag van ettelijke tienduizenden euro's. Als je daar niet op reageert... Dan vinden het goed. Dan komen ze vanzelf langs. Ah, ja. Geen probleem, nee. Nee, dat kwam zo bij hem op, want... Uh, um aan de andere kant is het een, een soort van eenvoudiger. Want vroeger moest iedereen dat invullen. En nu kan je een brief verwachten van: nou, We hebben uw, uw status van vorig jaar bekeken. U hoeft niet in te vullen. Ja, de versie de veranderingen komen natuurlijk. De fiscus kijkt uiteraard of het überhaupt wel zinvol is om een aangifte in te vullen. Uh, omdat ze natuurlijk al een heleboel gegevens krijgen. Uh, uh, het loon krijgen ze. Ze weten of er een eigen woning is. Te jaar dan wel nee, Of er hypotheekrente betaald wordt. Te jaar dan wel nee, uh, Of de, de bank zal die. Uh, uh, dermate hoog zijn dat de box 3 belasting verschuldigd is. Die gegevens heeft de fiscus. En uh, als zij tot de conclusie komen dat uh, onderaan de streep niets verschuldigd is dan uh, kan je een brief verwachten dat uh, de, de fiscus voornemens is om jou geen uitnodiging toe te sturen. En als jij denkt, uh, omdat jij over aftrekposten beschikt uh, om toch een aangifte te doen, dan kan dat uiteraard. Ja, het, ja, het, het gebeurt vaak met, met, met, met oudere mensen, hè, die dus alleen pensioen hebben, wat nooit ja. verandert. Die nee, hoeven, ja, dat hoeven Nooit hoeven eigenlijk nou, nooit meer uh, dan in te vullen. Ik is wel grappig wat jij zegt. Uh, een, een, een, ik geloof twee jaar geleden heb ik zo'n zo man opgebeld van de Belastingdienst heel heel, heel vriendelijk over en zo. En die wist precies wat ik opgegeven had, en niet. Ja. Hij zegt, u bent dat en dat vergeten. Dus ik kijk: ja shit, vergeten weet je wel. <lacht> niet niet expres. Maar ze, inderdaad, ze weten dus eigenlijk alles al. Ja, uh, dus inderdaad. op voorhand kunnen ze die aangiftes wel, uh, ja, wel invullen. Ja, ja. Er komt ook inderdaad een tijd. En uh, er is, dacht ik al, een aantal proefgemeentes waarin zeg maar, de fiscus de aangifte voor ingevuld naar de ja. cliënt toestuurt. Ja. En uh, die hoeft alleen maar ja of nee te zeggen van is het goed zo of is het niet goed zo. En anders, anders uh, verander je zelf de getallen een beetje. Nou ja, de, getal, de getallen die de fiscus aanbiedt, die zullen ja, ongetwijfeld kloppen. Ja, kan erop reageren. Maar uh, wellicht dat er uh, een aantal elementen niet in de aangifte verwerkt zijn, zoals bijvoorbeeld een lijfrentepolis of iets dergelijks. Nou, dat is dan het enige wat je nog uh, zou moeten toevoegen. En dan ben je klaar. Ja. Het is een uh, het is makkelijker, Eigen Makkelijker kunnen we het niet maken. Nee. Ja, dat is, dat is een devies wat de uh, wat fiscus al jaren hanteert. Ja. Het vervelende is alleen dat ze, dat ze daar in Den Haag volkomen anders over denken. Ja. En iedere keer weer opnieuw allerlei wetten verzinnen ja. om ja. het. Blijf naar het drie jaar overal vanaf. En laat het nou eens drie jaar gewoon doorstukkelen, Zo'n belastingwet. Ja, ja, het woord doorstukkelen is misschien wel terecht. Want uh, ja, de, de economie is natuurlijk dynamisch. En vraagt iedere keer weer om aanpassingen. Het, ja, het is zo. Ja, dat is ook zo. Oh. Peter. Ja. Dank voor uh, deze uitleg. Uh, mensen weten jou vanzelf wel te vinden, denk ik. Ja, ik, uh, ik, ik ben uh, wijd en zijd en wereldberoemd in Zandvoort en omstreken. ik ja. missen. Nee. Ik sta ook zelfs in het telefoonboek. en uh, Je kan ook eventueel nog een toneelvoorstelling uh, komen bijwonen. Mij, bijwonen. Oh <laughs> ja. En daarna gaan we gezellig over belastingen praten. Ja. Nou, inderdaad, de mensen zullen jou weten te vinden. Ik wens je uh, uh, nogal veel druk dit jaar. En uh, wij spreken elkaar dit jaar zeker nog wel ergens over uh, of over de loten eind van het jaar of over Hildering binnenkort. Ja, dankjewel Ben. En, uh, ook bedankt voor de geboden gastvrijheid. Uh. Peter, bedankt. Graag gedaan. We zijn nog druk bezig met uh, uh, keycords om te hangen en zo van uh, Club Nautique. Aangeschoven is uh, Wenner uh, Koenraad. Uh, ik in oh, mijn mond op zeggen van Club Nautique. Of moet ik zeggen was Club Nautique? Nou ja, we, we zijn inderdaad per 1 januari uh, hebben, zijn we gestopt, ja. uh, mijn kompion en ik. Uh, een beetje met uh, gemengde gevoelens, want we vinden het nog steeds heel erg leuk. En we hebben het met heel veel plezier gedaan, samen in totaal 60 jaar. Zo. Ja, 30-30. Nou, 28-32. Uh, ja, maart ik... is, is 32 jaar geleden begonnen. Ik kwam daar uh, 28 jaar geleden bij. Dat is een hele en, tijd. Dat uh, he? is een hele tijd. Ja. Maar we hebben heel veel plezier gehad in al die jaren. Anders blijf je ook niet zo lang bij elkaar nee. samen. Nee. Dus en waarom nu stoppen? Uh, heel veel gedaan. Uh, tijden veranderen heel sterk. En wij zijn, het uh, klinkt misschien een beetje op, maar wij zijn altijd met alles een beetje een voorloper geweest. En wij denken dat we nu ook het voorbeeld moeten geven dat uh, nou, de jeugd het nu mag overnemen. Dus, uh, dat is een heel goed stress. Ons hele oude team uh, uh, uh, blijft in charge en die gaat uh, de zaak overnemen. Nou, uh, uh, roep jij de jeugd, maar dan heb ik toevallig... Uh, en meneer gesproken, een hele grote grijze meneer, en dat, die heeft niet de jeugd, maar wordt wel de eigenaar van de nieuwe tent. Klopt. Deze man, de nieuwe eigenaar van Nautiek is een, uh, een uh, ondernemer uit Zeeland. Uh, hij is een vier jaar ouder dan ik, maar uh, ik denk uh, heel jeugdig ook in zijn aanpak en zijn enthousiasme. Uh, we hebben hem als partner uh, uh, nu bij de zaak uh, genomen, want wij, wij blijven zelf wel eigenaar van het paviljoen. Uh, hij heeft ervaring om dit soort grote zaken met, met, met heel veel uh, mooie middelen goed aan te sturen. Hij heeft een mooi marketingapparaat op oh. te zitten. Uh, en wat ik al zeg, je, jeugdigheid en enthousiasme. En uh, hij gaat dat doorzetten. Ja. Het, uh, heeft hij grote, plan, grote plannen al? Heb je er iets uh, over gehoord? Of? Heel eerlijk, hij vond, hij vond Clubmatiek uh, zoals het is zo leuk. Het blijft helemaal bestaan en, en gaan zoals het altijd gegaan is. Maar met, uh, met wat toevoegingjes. Dus hij doet dat meer met verder. Facebook dan dat wij doen, want er zijn Maarten en ik uh, ja, wat, wat minder in bedreven. Uh, verder gaat ons, ons team gaat nu uh, met de scepter zwaaien. Dus ook die jeugdige plannen komen er nu naar voren. En uh, als je dat combineert, krijg je denk ik weer een, uh, een soort uh, doorstart. Um, dit is een, een, een bedrijf met iets van vijf zaken die ze al hebben. Hè? Uh, bijvoorbeeld oh, in, in Middelburg, uh, Domburg, Domburg uh, Vlissingen. Vlissingen. Uh, toevallig ben ik in een van de zaken geweest in Middelburg. Broekling Café, prachtig ja, café. Um... Hij blijft er dus boven staan, maar hij zit ja. daar wel een bedrijfsleider in, heb ik begrepen. Ja, en, en uh, onze chef kok, uh, Dimitri, die, uh, die is al twintig jaar bij ons. Die, uh, ja, die kan nu een hele mooie doorstart maken. Hij wordt bedrijfsleider, hij krijgt eronder drie assistentbedrijfsleiders. En met z'n vier uh, gaan, ze gaan, ze ze sta, gaan ze de tent aansturen. En we hopen, uh, een beetje in de geest zoals uh, Maarten en ik, dat dertig uh, ah. jaar geleden begonnen zijn. Kijk, ze zijn ah. natuurlijk bij jullie begonnen en in, in die geest zijn ze... Uh, Zeg, opgegroeid, gevormd. van Zo willen we het hebben. Zo is het beste voor de klant. Zo moet je het een beetje doen. Hè. En uh, klantvriendelijkheid is bij jullie uh, bovenstaan, moet ik zeggen. Dus dat zit al in ze. Ja, honderd procent. Daarom hadden we ook het vertrouwen om het op, op deze manier aan te kunnen. Want uh, na zoveel jaar uh, is zo'n bedrijf toch je kindje. Uh, ik heb zelf uh, eigenlijk nooit wat anders gedaan. Dus voor mij is de routine ook eigenlijk om, om gewoon op het strand te beginnen. Ik ben vanochtend ook opgestaan en uh, mijn eerste kopje koffie drink ik daar. Ja. Ik heb eigenlijk niks meer te zoeken. Ik mag niet meer achter de bar komen. hij <laughs> wil niet meer. Het is moeilijk, het is moeilijk ja. want het is te eigen. Ja. ja en, en we zitten nu al een beetje te speculeren wie het moeilijker gaat krijgen om weg te blijven, Maarten of ik. Ja, nou, Maarten maar, die uh, gaat uh, traditioneel getrouw uh, naar Curaçao binnenkort. Of naar, in ieder geval naar uh, de Caribbean. Hij, hij vliegt voor niet weken. Hij zit nu, dus, dus hij heeft dat goed getimed. Beter dan ik. Nou, dus hij, hij, uh, uh, zijn jaar begint als altijd. Ja, correct. Ja. En dan komt hij terug en dan, uh, dan moet hij dat maar... Uh, zie uh, die fabrieken, maar jij gaat uh, uh, de gisteren of eergisteren was het nog heel gezellig bij jullie, de nieuwjaarsborrel en daarna ja, is het over. Ja, ja klopt. Ik, ik, heb wel, uh, ik heb wel toegezegd dat ik nog een, een weekje of vier, vijf uh, wil helpen met het overgeven van de zaak aan, aan, de, aan de nieuwe eigenaar en aan de nieuwe leiding, maar het gaat al zo goed. Uh, ik ben gisteren al weggestuurd, dus... Is het niet een, ja. een ontzettend raar gevoel als jij daar zit? Ja. En je wil iets zeggen en dan moet je tegen jezelf zeggen, doe nou niet, want hij moet het Doe. Nou, het, het rare is, ik, ik liep gisteren even achter de bar langs. En uh, uh, onze barkeeper Nicky Bol die zegt tegen mij. Je, je, je. Alleen personeel achter de bar. Dus <laughs> ik werd dan <tot> meteen <laughs> weggestuurd. Met zo snel de, gaat het. Ja. En, en het is wel leuk, deze meneer die nu de zaak heeft overgenomen. Die zegt: uh, Heeft iedereen in stand, wordt zo het hart op de tong? Ik zeg: Dat hebben ze. Dat heb je dat, het zijn dat Allemaal je wel last van krijgen. Ja, precies. Ja. Het zijn allemaal mensen die, die zeggen waar ze voor staan. Ja. Ik zeg: En dat is ook de reden waarom u een heel goed team onder u krijgt. En uh, ja, dat, uh, daar hebben we is alle vertrouwen in. Okay, ja. Wat ga je nu doen? Nog even niets. Eerst, het, uh, nee. eerst, nou, eerst eventjes nadenken, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ja. Wat ik net al aangaf, ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan dan strand, strand, strand. Uh, ik, ik blijf in de vereniging, ik blijf uh, bij OBZ betrokken. Oh, goed, uh, op die manier probeer ik ook met de ondernemers en de gemeente en de bewoners in contact te blijven. En wat daaruit voortvloeit, uh, dat, dat zien we zie dan we. wel. Ik denk dat ik voor heel veel dingen meer tijd ga krijgen. In eerste instantie uh, voor mijn gezin, en dan in tweede instantie voor me. En, uh, ja, ja. ja dus het was ook ja. een, een belangrijke beslissing om het daarvoor te doen. Ja. Ja. Uh, de, de, de vijf maanden rust die wij als, als seizoenspachters hadden, die is er niet meer. Nee, nee want je gaat maar door, hè? En je gaat maar door, dus je moet je, je, je krachten, je energie en je enthousiasme moet je gaan spreiden. En ja. dat was voor mij een reden om te zeggen, zal ik, uh, zou ik hier door moeten gaan? Want met seizoensbouw, dan, nou, dan spetter je en bruis je als je weer er staat. Ja. En wij moesten eigenlijk elke dag een heel klein beetje spetteren. Ja. Ja. Ja, maar dat, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja, normaal dan denk je in uh, september vanavond nog een maandje ja, en dan uh, ja. doei. Maar nu kan je dat dus nooit denken. Nee, nee. En, en wat wij ook deden, en ik denk dat alle pachters dat doen... en daarom is Zandvoort ook altijd nummer één geweest, eigenlijk als badplaats. Op het moment dat je op vakantie gaat, dan doe je daar waar je bent ook weer ideeën op. En die bracht je in februari, maart weer tot uitvoer. Op het strand. Ja, op het strand. Dan zag je ergens een barretje, je zag weer een leuk idee. En dat werd dan gerealiseerd. En dat werd voor ons ook anders. Ik, als je vast bent... En, dan sta je ook je hebt, met, je, met je... Je ziet niks meer, hè? Je ziet minder, maar het is ook allemaal vast. Het is, het is ja. eenmaal wat ja. het is. En, en vroeger de, nou, werd nog wel eens een schotje ergens anders neergezet. en werd nog eens een raam weggelaten. En dat werd dan opeens een, een uitgifte luik. Ja. Nou, en dat, uh, dat mis ik een klein beetje. Daar ja, dat kan, ik, dat is kan ik wel eerlijk zijn. zijn. Ja, ja. Ja. Nou, misschien is er nog een uh, klein strandtentje te koop binnenkort. Oh, ongetwijfeld. <laughs> er wordt een groot vraagteken aan de overkant. Nou, er, werd er, er werd al wel wat aangeboden. Maar oh. ik zeg eerst eventjes... Eerst Eerst even rust. Eerst even rust. Ja. ja heel belangrijk. Ja. Uh, de, rust, de rust is zeker belangrijk. Maar ja, we um, kennen jou ook als iemand die niet zoveel rust heeft. Nee. Uh, dus dat zal wel wennen worden uh, in de luie stoel. Ja. Um, want er speelt nogal het een en ander in, in de strandpachtersvereniging en uh, in het OBZ. Zet, klopt. Ja. Laten we eens even over het OBZ hebben. Um, hoe is de stand van zaken daar? Nou? Want uh, we hebben het er al eerder over gehad. Uh, wij horen van alles. Ja. Vorig jaar, augustus, is het uh, op onder uh, omgeschoffeld, om het maar eens netjes te zien. Ja, correct. En daar werd door een heleboel mensen, door drie mensen, zeker uh, heel hard achter de schermen van alles gedaan. Ja. Alleen heb ik het al eerder gezegd: wij horen niks. Nee, nee, kijk, we, we, we hadden het tot, tot eind van de, uh, 2014 hadden we eigenlijk uh, publiekelijk weinig te melden. Achter de schermen gebeurde er heel veel. We we hebben uh, inmiddels de eerste twee gesprekken... met het college gehad en uh, met de wethouder. En daaruit blijkt dat wij dus nu echt ook gezetteld zijn. Wij worden nu ook echt gezien als gesprekspartner... tussen de gemeente en, en een groot deel van de ondernemers. He, dat moet ik even bewoorden hmm. woorden wegen. Maar een groot deel van de ondernemers en de verenigingen... die inmiddels bij ons zijn aangesloten. Uh, we zijn aan het praten over omdraaien, rijrichting, Grote Krocht. We worden betrokken in, in projecten als Entree van Zandvoort... als de horeca-retailvisie... Uh, en dat werpt nu zijn vrucht af uh, waar wij kunnen mensen voortijdig informeren waardoor de gemeente minder snel uh, ja, boze telefoontjes krijgt of telefoontjes met vragen of mogelijke verwijten uh, dat zijn de dingen die wij achter de schermen doen en op het moment dat wij dus uh, een resultaat kunnen uh, laten zien en dat zal zijn voor ons althans op korte termijn omdraaien, rijrichting, grote krocht daar gaan we er heel groots mee uitpakken in de, in de krant, want die, dat zou ons eerst uh, die, die, die, dat omdraaien, die rijrichting, dat was wel uh, ook de eerste Volop, hè? Ja, uh, wij, wij was hebben dat het, omdat het te snel ging? Of, of? Nee, het was dat kwam omdat wij uh, gewoon uh, tijdens de verkiezingen uh, gewoon met een wisselend bestuur zaten. Ja. Ja. We waren met Andor al zo ver dat het al in kannen en kruiken zat. En uh, ja, wat gebeurt er? Uh, politieke landverschuiving ja. Ja. Uh, en de nieuwe wethouder staat helemaal over voor ons, maar moest zich wel opnieuw inleven en inlezen in de in de situatie. Ja. En we zijn eigenlijk weer op het niveau waar we net voor de verkiezingen waren. Ja. Met als gevolg dat zeker met de bouw van het Louis davids of het tweede gedeelte, het tweede, tweede stuk, daar hoort ook wel een stukje aanpassing uh, hoge weg bij. En, en ja. ja, heel eerlijk, uh, uh, het omdraaien rijrichting van de grote krocht, jaren geleden, is zo'n groot succes geworden. Want het doel was: auto-luw maken ja. van het dorp. Het is echt geslaagd. En wij willen het dorp uh, weer ontsluiten. Autovol Autovol. Uh, we willen weer doorgang hebben. We willen okay. dat de winkeliers weer, weer aanloop krijgen. En dat ze gezien worden. Niet alleen door de bewoners, maar zeker door de toerist. Dat die niet alleen maar of de Zuid of de Noordboulevard zien. Dat heeft toch invloed, hè? Dat heeft invloed. Je rijdt er te snel voorbij langs die Oranjestraat. En vervolgens zie jij niet dat het ook een heel leuk kern heeft, Zandvoort. We gaan daar straks nog eventjes over door. Over rijrichting, want daar heb ik toch nog wel twee opmerkingen over. En dan wil ik nog even hebben over de vaste Maar we gaan eerst Muziek draaien, Thomas. Dan kunnen we een beetje op adem komen ja, Weer terug in Hotel Hoogland, waar we nog steeds gezellig kunnen komen. Hoewel buiten is het natuurlijk hartstikke slecht weer aan de ja, worden. het worden. Dramatisch. Dan is het binnen heel gezellig. <laughs> ja. Zeker met Wennen. Ja. Um, want we hebben natuurlijk nog van alles te bespreken. En we gaan even terug ja. naar die rijrichting en dan kappen we dat aan. Ja, ja, ja, ja. Want er zijn nog twee zaken die wij willen bespreken: OBZ, maar ook over het Strand. Ja. Um, de rijrichting uh, is in verschillende dorpen en verschillende steden... een, een, een discussie-item. Eerst moest bijvoorbeeld de, de Kronjeestraat moest richt, Ja. Die moet nu weer open. Ja. Er zijn andere uh, badplaatsen, Noordwijk, die sfeert bij een, een autoluwe hoofdstraat. En ja. Waarom is het ene dorp dat wel en het andere dorp dat niet? Nou, wij Ligt dat aan de ondernemers? Nee, we nee, hebben eigenlijk hetzelfde in het dorp zelf. Als je kijkt naar de, naar de Kerkstraat, die is dicht en terecht dicht. En uh, daar heeft uh, ja, de toerist heel veel profijt van. We hebben inderdaad wel een aantal winkeliers gesproken. Die zouden hem toch wel uh, in de winter zeker weer eventueel open willen hebben. Er, er cirkelen zelfs een brief van uh, een ja. tweetal ondernemers. Ja. Ja. En die is ook aan jullie gericht. Uh, Maak alsjeblieft weer een doorgang in die, uh, ja, die kerkstraat. Dus, het is inderdaad een heel aparte materie. Ik, ik heb zelf het idee dat een, uh, een, een uh, straat waar het autoverkeer is... dat die succesvoller is voor de winkeliers. Maar dat is mijn bescheiden mening. Waarom vind je dat? Uh, ja. Mensen die, uh, ja, die in een autotje rijden, zijn soms misschien wat gemakzuchtiger. En daardoor uh, heb je gewoon eerder handel. Okay. Je, je, hebt, je hebt eerder business. En ze kunnen dan voor de winkel. Ze kunnen ze voor de, de winkel. winkel ja, is er dus ooit is ooit tegen mij ja. verteld, in, in die discussie, en, uh, blijf blijft maar om het even. Maar toen zei een winkelier, iemand rijdt met de auto langs en ziet dat hangen, stopt en gaat dat kopen. De, ja. zegt, yes. cool. nee, dat is klul. Nee, dat is de officiële term in, in, in de marketingwereld is een hit- and run bezoeker of aardbeer. Dus hij ziet iets, koopt het en hij gaat weer. Uh, heel eerlijk, ik, ik kwam vroeger heel veel in de kerkstraat. Sinds die is afgesloten, nagenoeg niet meer. En nou ben ik niet echt een loper. Maar ik denk voor de, het grote plaatje: wat meer verkeersbeweging in het dorp. Uh, gaat het dorp okay. goed doen. We gaan het zien. Ja. Uh, het grote uitpakken gaan we dat nog wel over ja, het okay, hebben. Ja. <laughs> Ballonnen en zo. Ja. Um, er is nogal te doen over het strand uh, in december is er een raadsvergadering geweest of een commissievergadering en daarin werd een brief uh, gepresenteerd dat eigenlijk uh, iedereen zou kunnen inschrijven op uh, een vast paviljoen um, uh, nou, dat, dat, dat was inderdaad de, de, het, het discussiepunt uh, de uh, brief, brie oh, die brief komen we zo op he, want okay, dat, ja. is, uh, uh, jullie hebben of jullie, de strandpachtvereniging hebben jaren geleden met de gemeente een, een een, een soort convenant afgesloten waarbij er vijf eh, vaste ja, paviljoens zouden komen. Ja. Waarom moet dat nou op de schop? Nou, Laten we voor de luisteraars er is een, een soort brief die is nu wel tegengehouden, waarin eigenlijk iedereen kon solliciteren naar een vast paviljoen. Nou, oké, die, uh, die indruk wekte die brief mogelijkerwijs. Uh, het, het idee was om te inventariseren uh, vanuit de gemeente wie zou er willen blijven staan. En oh, dat, een andere insteek. dat is een hele andere insteek en om die reden. Heeft de strandpachtersvereniging geprobeerd die brief tegen te houden? Want uh, je kan heel moeilijk aan 33 uh, paviljoenhouders vragen: zou je willen blijven staan? Terwijl van de 33 er mogelijkerwijs 20 niet mogen blijven staan, omdat het gewoon van Rijnland, ons nee. waterschap, niet mag. Nee. Dus, dus, dus je hebt he? Nou, ze hebben gewoon: het, het mag niet. Rijnland nee. die zegt de kust moet uh, goed te onderhouden zijn uh, door, de, door Rijkswaterstaat. En dat kan alleen als het niet overal dicht ja, Als je, als je, als je zo'n brief rondstuurt en dan krijg je 23 keer. Ik wil er blijven staan. Uh, ja, nou, dat zult er vijf zijn. Maar, maar het was toch een proef, die vijf, vijf jaar rond? Uh, de de proef is, is feitelijk geslaagd, is geslaagd in 2007. En uh, in 2012 is die dan uh, ja, zeg maar voltooid. Ja. Maar uh, zowel in het confinant dat wij met uh, de gemeente hebben gesloten... en de, de toenmalige bestuur van de strandpachtsvereniging, uh, is er afgesproken tot 2020 uh, vijf paviljoens en niet meer. Okay. Dat staat ook vast in het beste. Stemmingsplan. En heel eerlijk, daar hebben alle vijf de, de inschrijvers destijds hun businessplan op, op afgestemd. Uh, wij hebben ook aangegeven aan de gemeente, ga eens heel goed kijken of vijf ook niet precies goed is in de winter. Uh, er zijn uh, ja, door de overheid gemaakte rapporten waarin gewoon staat op het moment dat je meerjarig rondpavioen zou willen toestaan, dan ben je als gemeente gewoon verplicht om veel meer marketing toe te gaan passen. Het is niet zo dat meerjaren. Rondpavillons automatisch meer mensen trekt. Ja, ik wel, ja, ja. ja, nee, even, ja. Meer ja, rondpaviljoens Heeft dat geen consequenties voor de restaurants in het dorp zelf? Uh, ook dat. Ik zat, Is dat ook niet een... ik zat zelf uh, op de tribune tijdens die uh, commissievergadering. Dus ik zat tussen het college en uh, bewoners in. Uh, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit van de bewoners zoveel bijval gekregen... als bij het verdedigen van deze brief. Uh, ik zelf... Eigen belang van de bewoners en zeggen van ja, wij willen niet meer van die tenten voor ons gesnufferd hebben. Uh, ja, en dat natuurlijk. Is natuurlijk, geen economisch belang. Uh, nee, de, de bewoners hebben geen ook economisch nee. belang. Die willen eigenlijk, uh, eigenlijk wat ze al honderd jaar gewend zijn: winters rust, Strand. zomers drukte. Ja. Ja. Ja. Nou, en dat dat en dat vind dat, ik ook een hele goede. Dat vinden wij ook zelf een hele goede. Uh, ik zie het, probeer het althans iets objectiever te zien. Ik denk dat je Zandvoort er geen goed meer mee doet als je meer paviljoens in de winter toestaat, die waarschijnlijk of mogelijke in de problemen gaan komen. Zandvoort ja. staat in, in heel Nederland helaas bekend als patatjesdorp. Waarom? Omdat we zoveel patatzaken zouden hebben. Die doen het zomers prima goed, maar soms... Staan dan ze krijg je dicht. meer van hetzelfde. Hè? En dan krijg je meer ja. van hetzelfde. Ik heb inderdaad altijd gezegd, laten we nou voor diversiteit zorgen... en niet voor kwantiteit. En... Dat is een beetje mijn mening. Het wordt me wel eens nagedraagd, ja, je, je, dat praat je vanuit eigen belang. Nou, ik kan nu zeggen, ik heb, dat belang heb ik, ik niet. Ben. Nee, dan, je praat nu ineens heel anders, vind ik ook. Er zit een hele andere, andere Werner Koenaar tegen. Maar, um, wat mij dan verbaast, is dat de gemeente dit doet. Want waarom zou je niet eens... Uh, je je zegt het zelf al, er zijn rijksonderzoeken. Ja. Die moet je dus ook weten als gemeente. Maar ik zou bijvoorbeeld eens een keer met uh, de Vereniging staan gaan praten. Van wat vinden jullie daar nou van? Uh, da en dan komt dit soort dingen dan komen toch ja. vanzelf naar boven. Ja, jongens, da denk daar eens over na. De deze brief was ook even eigenlijk een heel kleine slip of the tongue, denk ik. We, want we zijn heel goed met, uh, met de gemeente in contact. Uh, het contact... Juist. Ja. En, en dat is ook de reden waarom we heel vaak met elkaar om tafel zitten. En dit wordt ook uh, uitermate goed besproken. En uh, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik moet zeggen, de, de commissievergadering was heel tumultueus. Ja. En ik waardeer het zeer dat, uh, dat wethouder Kuipers... Uh, na afloop meer dan drie kwartier de tijd voor ons heeft genomen. Dus, dus uh, ik en nog drie andere leden van de ja, vereniging om ons uh, ja, tekst en uitleg te geven uh, uh, waarom deze stap. Lekker, en het begrip voor zijn situatie. En hij heeft ook denk ik wel begrip voor onze situatie. Ja, wat jij zegt, het, het klinkt al heel snel naar eind... Eigen belang, maar het, het grotere geheel. ja. kan je toetsen aan vijf jaar paviljoens. en ja. als je er tien neerzet. Uh, dan wordt het een stuk minder. Ik, ik, zowel op het strand als in een dorp. Ik, ik zou heel heel kort door de bocht. en, en mogelijkerwijs. Uh, trap ik misschien wat mensen op de tenen. maar als er. mijn stelling is als er zoveel. jaar rond paviljoens bij nodig zouden zijn. waarom heeft dan een. een, een Beach vijf jaar failliet leeg gestaan? waarom staan drie lagen Mirage. eigenlijk al vijf jaar leeg. is nu één laag. is een kantoor of een worden wereldtijd ja, gewoon ja, ja. maar wel een kantoortijd. Ja. Uh, uh, daarmee wil ik aangeven... Uh, zou dat uh, dan zou dat levensvatbaar zijn. Dus nee, kennelijk is de vraag er niet zo groot nee, naar. Nee, nee. Anderzijds, kijkend naar wat er in Nederland... in zijn geheel gebeurt. Uh, ik ben heel sterk betrokken bij Strand Nederland. Dat is de overkoepelende organisatie... van strandpavioenouders. Uh, daar blijkt gewoon dat Rijkswaterstaat... die probeert buitendijks wat meer... Uh, geld op te halen. Nee. Die zeggen, nou, laten we maar meer uh, pavioens verpachten. Mm -hmm. Dan komt er gewoon meer geld in het laadje. Of dat op elke plek en in elke gemeente wenselijk is, dat is een tweede. Uh, Strand Nederland, uh, we hebben de landelijke kustdagen gehad, hè, 12, 13 november bij ons. Een ontzettende promotie voor Zandvoort. Het was een promotie voor Zandvoort, de hele top van de overheid zat er. Uh, bijna 330 collega's van ja. ons uit heel Nederland waren er en leveranciers. Daarbij heeft Strand Nederland ook een, een, een speech gehouden... waarbij blijkt dat van alle paviljoenhouders in Nederland toch 20 procent in de problemen zit. Ja. Eén op de vijf strandpafiljoonhouders in Nederland... kan zijn rekeningen niet voldoen. Is, is dat, is dat uh, uh, door de bank? Of zie je daar een afsplissing... naar de, uh, uh, de jaar -rond mensen en de seizoensmensen? Uh, of is dat door de bank genomen? Het, het is door de bank genomen, maar je kan ze op alle twee neerleggen. Okay. Ik bedoel, uh, dat is ook de reden... waarom bijvoorbeeld Zandvoort... Uh, van de hele Nederlandse kust de enige gemeente is... waar alle jaar paviljoens het hele jaar door open zijn. Ja. Uh, de overige gemeentes... staan vijf... Procent van de jaar rond paviljoen zijn winters gesloten. En ik heb dit ook. Geen jaar rond paviljoen meer. Nee, terwijl staat er wel. Terwijl het onderzoek van de overheid zelf die begint met wat is de definitie van een jaar rond paviljoen. Dat is een paviljoen dat op het strand staat en 365 dagen per jaar open is. Ik heb deze informatie ook met, met het college gedeeld en heb gezegd laten we dit nou eens als basis nemen voor de voorgenomen plannen. Uh, niet alleen voor mijn eigen business, maar ook om de toekomstige ondernemer. Geen verkeerd beeld voor te spiegelen. Maar loopt het eigenlijk goed met de, de, de vijf jaar rond paviljoens? Uh, Zandvoort uh, gaat heel goed. Ja, ja okay. gaat bijzonder goed. En uh, daarbij gaf ik net wel aan: er waren nog twee andere jaar rond locaties die dus beschikbaar waren, maar waar geen vraag naar was om okay. te exporteren. Ja. Daar heb ik zoiets van: nou, als die vijf het goed doen en die twee, uh, ja, het is goed zo. Ja, en dat is, is genoeg, ook is genoeg. En dat is ook de officiële stelling van de afdeling Jaar Rond Paviljoen. En wij zijn natuurlijk maar een onderdeel binnen de hele strandpachtersvereniging. Ja, die, en, uh, dat klopt. Die kant wil ik ook nog even op. Want er wordt dus wel eens gezegd: Ja, jullie. Ja. Maar wij alleen in de zomer. Ja, ik, ik, ik heb ook in hebben mijn... Hebben jullie die, die contacten? Uh, die, die contacten zijn heel goed. Gaan want die goed? Uh, wij zijn heel close ook met onze seizoensgebonden collega's. Want je hebt een strandpachtersvereniging. Daar zit iedereen in. Ja. En je hebt een strandpachtersjaar rondvereniging. Ja, wij zijn een onderdeel. Wij zijn een, een, een onderdeel van de grote club. Ja, wij okay. zijn een subvereniging. Want je hebt dus uh, we hebben de, de strandpachtersvereniging is verdeeld in uh, seizoensgebonden. Naaktstrand en jaar rond. Dus alle drie de disciplines die hebben hun eigen vertegenwoordiging. Begin. Maar wat nou het, het leuke is, de, de afspraak die we voor dit plan hebben gemaakt... He, dus het jaar rond uh, open zijn op het strand... Is 15 jaar geleden door de toenmalige strandpachtersvereniging, de hele vereniging, is daarvoor gestemd. Okay. Toen was er nog niet eens een jaar rondafdeling. Ja. En ja, wij willen gewoon eigenlijk die afspraak met elkaar uitdienen. En dat houdt in tot 2020 even een status quo. Houden hoe het is. En laten we dan kijken of er dan een echte vraag is. En laten we dat evalueren. Hoe hebben die vijf het gedaan? Ja. Uh, moet er een zesde, zevende bij komen? Of is het goed zo? De tijd zal dat uitwijzen. De tijd zal dat uitwijzen. En als je dat inderdaad. Uh, gewoon nu eens even stevig gaat bekijken. Ja. Dan heb je over vijf jaar heb je gewoon goede getallen. Dat klopt. Ja. Ja, dan uh, heb je ook vijf jaar rond paviljoens ja. die het gewoon goed doen. Ja. Dat da kun en je ook wat meten. Dan, en als je het nu ja. toelaat, dan zijn er wij die het misschien helemaal niet goed doen. Want die moeten zich ook in de schulden steken, denk ik ook. Het is een hele investering. Een, ja. Maar het is ook een hele opgave om het, om het aan ja. te pakken. Ik gaf van ja. het begin van het gesprek aan dat, ja, dat wij <laughs> zijn gestopt met Compion en ik. Omdat het ons... Uh, ja, het werd ons echt heel erg veel, dus uh, dit, dit, dit, uh, dat wil ik ook wel meegeven, ook aan mijn seizoensgebonden collega's. Ja. ja, ja, het is ja. het is, het is veel. Ja. Um, Echt? Tijd van rusten zit er niet in. En nog één minuut. Ja. Houdt dat sterk in de gaten. Ja. Um, tijd van rusten zit er niet in. Want uh, er is een OBZ, dus ja. een strandpachtersvereniging. En wat doe je nog meer? Of is, um, is, is, is, is dat het wel even? Dat is het wel even. Een derde van mijn tijd ga ik wel stoppen inderdaad in het kijken naar wat ik in de toekomst ga doen. Dat zal zeker iets in Zandvoort worden. En, en, en zeker ook in het toerisme. Uh, ja, want er ligt toch mijn hart en ook mijn know-how en mijn ervaring. Ja. Uh, en ik draag heel Zandvoort gewoon een warm hart toe. Dus ja. ik denk dat ik nu wel iets meer ook uh, ja, vanuit het dorp met de collega's ook een band wil maken met het strand. Uh, ik zou, die, ik zou die, die kloof toch nog kleiner willen ja. maken. Maar nou, wat dat betreft uh, ben je nu lekker onafhankelijk, hè? Ja. ja. Je hebt een, een, een, een rugzak vol met, met kennis. Ja. En we moeten trouwens afsluiten. Dus, dus uh, we zien die kennis zeker terug. Oh. Er, bedankt, Hartelijk dank voor deze uitnodiging. Ja. En, uh, we spreken we elkaar zeker ongeveer. nog. Dank je wel. Dank je Gardenias, para ti, con ella quiero decir: te quiero, te adoro.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 Op een metrostation in het zuiden van Parijs is zojuist een schietpartij geweest. Daarbij zou een Franse politieman gewond zijn geraakt. Het is nog onduidelijk of de schietpartij verband houdt met de aanslag gisteren op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs.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 omdat de verdachten hun advocaten niet meer kunnen zien, zouden ze zich ook niet kunnen verdedigen. In reactie daarop zegt het leger dat de vrouwen hard nodig zijn, omdat er anders niet genoeg personeel is. Het weer, het is bewokt met soms motregen. Later vandaag gaat het vanuit het zuidwesten harder regenen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard. In de loop van de dag neemt de wind iets af. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS.